en... Uh, en... Ja, gek. Ja, het is goed. Dus vandaag gaan we eens... Of ik bal Vandaag is het over de... Hoofdstuk van het gebed, en dat gaat over de tijden van de gebed. Imam Quduri rahimahullah hij zegt: de eerste tijd van Salat Subh is als de tweede dag te zien is. De tweede fajr, want Fajr, je hebt twee soorten uh, fajer volgens de geleerde fajer uh, Sadik. Fajr Sadik dus de correcte Fajer en je hebt Fajr Kadi. Weet je, de komt als eerste, maar dat is geen echt feestje, dat is een, ve uh, een uh, verticale licht uh, als een staart van een uh, vos. Vertica dus die staart moet je dan verticaal doen staan en uh, er zal uh, even tijdelijk licht zijn en dan gaat het weer weg uh, en na een tijdje komt er dan een horizontale licht. En dat is de dageraad, en dat is de Fajr Sadiq. Uh, dat is ook wat Inam Kodori zegt, en hij zegt: Einde van de Fajr gebed is zolang de zon niet opkomt. En als we naar de uitleg gaan van deze woorden. Dan zegt uh, Imam al-Maidani: Hij zegt, uh, wat is de betekenis van het gebed? as salat wat betekent dat in de taal? Dat betekent du'a, dus smeekbeden doen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: salli alayhim over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat betekent niet dat de profeet voor de gelovigen moet bidden, dus bidden. Uh, dat die, uh, hij moet uh, in plaats van hun gaan bidden, maar dat betekent dat hij voor hun moet gaan bidden. Een moment. Dus dat betekent dat de profeet wat salli tekent, Allah zegt tegen de, de profeet, doe du'a voor hun. Maar in de wet betekent het gebed bepaalde daden, specifieke daden die je begint met tekweer en beëindigt met teslim. Dus tekweer zegt Allahu wel als je begint en je beëindigt deze daden, specifieke daden met door het zeggen van assalamu alaikum. En het is fardarijn op iedere moekellef, dus iedereen die aansprakelijk is voor zijn daden, dus puber uh, die vrije wil heeft en die een gezond verstand uh, heeft. Is fardarijn op hem, fardarijn betekent je hebt fardkivaya en fardarijn, fardarijn is dat het uh, verplicht is voor uh, iedere individu. En Van Kivia houdt in dat het verplicht is op de gemeenschap. Als een gedeelte van de gemeenschap uh, die dat doet, dan vervalt die plicht voor de overige gemeenschap. Maar als de gehele gemeenschap dat niet doet, dan is de gehele gemeenschap zondig. Maar vader het vadijn betekent is verplicht op iedere individu. Dat is de verschil tussen. Vardijn en Vardkivaya, dus het gebed is Vardijn, dus iedere moslim moet bidden. Uh, een moslim die mukallif is, dus puberteit bereikt heeft en hij moet in, uh, gezond bij verstand zijn en hij moet uh, met een vrije wil zijn, dus dat hij het niet onder ikraag moet doen. Maar de kinderen worden opgedragen en uh, uh, aangeraden om te bidden als er zeven zijn. En hij zegt als ze tien zijn, moeten ze gedisciplineerd, zijn, uh, gedisciplineerd worden om het te verrichten. En het gebed is verplicht, dus vader Ayn. En diegene die dat ontkent, dus hij zegt het gebed is niet vader Ayn, uh, die is een kafir. Dat is ongelovig, want hij ontkent datgene wat bewezen is door een kat'i bewijs. Kat'i bewijs, absolute bewijs. Sunna ijma. En diegene die het niet verricht, het gebed, ja, omdat hij lui is, die moet gedetineerd worden en moet uh, gedisciplineerd worden, ja, hij moet gedisciplineerd worden totdat hij het verricht, dan pas wordt hij weer vrijgelaten. En dit geldt natuurlijk voor Daal-islam. Als je in islam bent en je hebt uh, uh, gewoon een islamitische staat, dan wordt het toegepast, en dan zegt hij de eerste tijd van Fajr, uh, de Sheikh al Zegt hij is begonnen met Fajr, want daar is geen geref over, over de tijd van Fajr, in tegenstelling tot andere tijden. Ida tala al-Fajr utani, dus als de tweede Fajr, Fajr uh, Sadiq bedoelt hij, want die heeft twee benamingen. Fajr Sadiq en Fajr Thani en uh, Fajr Kadib is Fajr الاول yeah? uh, en die heeft helemaal geen oordeel. En dan legt hij uit wat Fajr Sadiq is en dat is dus de horizontale dagera die wij kennen als dagera schemering. Horizontale schemering en niet de de het de. Fajr al kerdib heeft een westerse naam, namelijk, uh, ik ben het vergeten, maar ik zal het op de vorm plaatsen, inshallah. Dus uh, de begintijd van Fajr, een subh gebed eigenlijk. Het heet geen Fajr gebed. Het heet subh gebed. Maar de tijd daarvan heet Fajr. En gebed die Fajr heet, is sunnatul Fajr. Dus de sunnat die we bidden, twee voor dat we de verplichte bidden. Subh, dus Salat subh is als de vajr sadiq aangebroken is. En de einde van salat al uh, subh is als de zon opkomt. Dus net voordat de zon opkomt, dan is de tijd van subh gebed beëindigd. Uh, en zodra je de, de, de lichaam van de zon ziet, ook al een stukje ervan, is die tijd voorbij. En daarna, de begintijd van Salat Dogen, is als de zon naar beneden gaat. Wat betekent dat? Uh, even tekenen. Zoals jullie weten... De, de zon die begint, bijvoorbeeld, dit is de horizon. Even, niet zo niks, maar ja. Dit is de horizon, moet je je voorstellen. En de zon die gaat op. Die komt op, op, op, op. En dan stopt hij op een gegeven moment. Ja, dan is hij in de hart van de hemel. En dan blijft hij recht recht bewegen. Ja. En dan... gaat hij zakken. Zodra hij zakt, begint door. Is de door begonnen. De tijd van de door begonnen. En dan gaat hij zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. het weer onder gaat. Begrijpen jullie dat? Die tekening is duidelijk een beetje. Oké. Okay. Dus de begintijd is als de zon zewel, dat houdt zewel in. Dat betekent zewel. En wat betekent zewel? Zijde C, iets is uh, eraf. Dus de zon gaat eraf. Gaat uit zijn positie, dus dat hij hoog is, hij zakt. Dus het zakken. Als de zon zakt, eerst gaat hij omhoog. Als hij ineens zakt, zodra hij zakt, dan is salat donderd begonnen Dat is salat al dhuhr begonnen oké, okay, tot wanneer eindigt salat het dhuhr salat het dhuhr wanneer die eindigt daar hebben de hanefi geleerd over verschil, zelfs de imam imam abu hanifa heeft een mening imam abu hanifa radiyallahu anh hij zegt Zodra de schaduw twee keer, twee keer uh, de, de lengte heeft van het geme gemeten object, dan is Salat er door voorbij. Dus stel je voor, je gaat een meetlat gebruiken als meetobject van 1 meter. Uh, zodra dus die schaduw 2 meter is, Plus de schaduw van zowel die ga ik uitleggen wat dat is, dan is Salat dag voorbij. Wat is de schaduw van de zowel? Zoals ik net zei, als de zon omhoog gaat, dan stopt hij, dan is hij in de hart van de hemel. Ja, in de midden van de hemel, helemaal toppunt heeft hij bereikt. De zon heeft de, zijn toppunt bereikt, maar dan blijft hij in een. De horizontale lijn, de rechte horizontale lijn bewegen, ja, en dan gaat hij zakken zodra hij zakt, is het donker begonnen, maar voordat hij zakt, is er een bepaalde schaduw, en die schaduw die heeft een lengte, die lengte die moet je opmeten, en dat noemen we dan de schaduw van de zowel, ja. Dus eerst als feijzer opkomt, als de zon opkomt. Is de schaduw heel lang. Hoe hoger de zon uh, gaat, hoe korter die schaduw wordt. Als de zon zijn toppunt bereikt, dan gaat hij niet meer hoger. Hij beweegt wel, maar in een horizontale rechte lijn, hij beweegt wel. Dan is er een bepaalde schaduw. Die lengte daarvan, dat meet je op. We zeggen bijvoorbeeld 20 centimeter. Ja? En dan wacht je als de zon naar beneden gaat. Als de zon weer zakt, dan begint het doorgebed. En dan heb je een meetobject bijvoorbeeld van 1 meter, zodra de schaduw van die meetlat 2 meter is plus 20 centimeter. Dus 2 keer de lengte van die meetlat en dus de schaduw van 20 centimeter, dan is de dooger voorbij volgens de Imam Adam, Abu Hanifa, En dit is de mening die gesteund is in de volgende boeken. Nihaya, En het is een riwaaie van imam Mohammed ibn Hassan Shai in zijn boeken al asl En hij is ook uh, authentiek verklaard zoals in de boek al yanabi en Bada'i' Sanai' en al gaya en Al-Munia en al, al muhit en de imam de Hanafi geleden, Burhan al-Shari'a al-Mahbubi heeft hem ook gesteund deze mening en ook imam al-Nasafi en imam Sadr sharia in zijn boek. Uh, en hij heeft ook deze bewijs, de bewijs daarvoor heeft hij als sterkste verklaard En in het boek Al-Ghyatia allemaal de literatuur is gezegd, dit is de gekozen mening. En ook de auteurs van de Mutun Mutun zijn de uh, beknopte teksten, zoals Godori en zo die zijn, dus de, uh, de geleden die dat soort uh, teksten hebben geschreven, al Mutun die meestal uitgelegd worden die hebben ook die mening gekozen En de bewijs voor deze mening is ook Genoemd in het boek. Mi'rajud diraya. Maar. De geleden hebben gezegd. Uh, zorgvuldig zijn. En voorzichtig zijn. In. Uh, in de fik van aanbiedingen Van aanbieding Is. aangeladen Dus we hebben zekerheid. Dat. Einde van. Uh, dat, de, dat is de begintijd. Dus de eindtijd van het Doher is ook gelijk de begintijd van de asr Dus je kan liever die gebed later bidden dan te vroeg bidden. Ja, stel je voor we zeggen, uh, we zeggen... Om uh, al-Asr is nu ongeveer uh, kwart voor zeven. Nee, kwart voor zes. Ja, kwart voor zes. Dit is volgens de mening van imam Malik, imam Shafi, imam Ahmed en imam Mohammed en imam Abu Yusuf. Zij zeggen niet twee keer de schaduw, zij zeggen één keer de schaduw plus de schaduw van de zowel. Dus dan zou kwart voor zes de tijd van door voorbij zijn en de tijd van Asr ingaan. Maar als we de mening van imam Abu Hanifa hanteren. Dan is kwart voor zes nog steeds tijd voor Dhor. En is nog geen tijd van Asr. En pas na een uur ongeveer is de tijd van Asr aangebroken. Maar stel je voor we zeggen de mening van we prakticeerden de mening van Abu Yusuf en de mening van Mohammed, dan is er risico dat we Asr te vroeg bidden. Daarom zeggen de geleden, we moeten zorgvuldig zijn. Dus liever Asr te laat bidden dan te vroeg. Begrijpen jullie waarom de geleden dat hebben gezegd? Dit is de mening van imam uh, Abu Hanifa en de latere Ahnaf geleden. Niet latere, maar dus die na hem zijn gekomen. Dit is één groep. Je hebt een andere groep. Imam Abu Yusuf, Imam Mohammed zeggen, nee, de einde van de tijd van Doher is als de schaduw één keer de lengte van de object is. Dus we zeiden één meter. Dus als de lengte van de schaduw 1 meter is, plus 20 centimeter van de schaduw van de Zewer, dan is de tijd van dor voorbij. En is de tijd van Asr ingegaan. Dit is volgens ook de overige drie medahim. Dus imam Abu Yusuf en imam Mohammed hebben dezelfde mening als de mening van de drie andere imams. Maar dit is ook een mening over imam Abu Hanifa. En dit is ook de mening van imam Zofar. En imam Tahawi, rahimahullah, hij zegt dit is de mening die wij hanteren. En in het boek Ghora al-Adkar zegt hij ook wij nemen deze mening. En in Borhan, het boek al burhan zegt hij dit is de sterkste mening. Vanwege de hadith van dat Jibreel de imam was en het gebed liet zien aan de profeet sallallahu alaihi Wasallam. en in het boek Al-Faid zegt hij de praktijk van de mens vandaag de dag is volgens deze mening en de fatwa is volgens deze mening zoals in het boek ad dur al-Mukhtar van Al-Haskafi maar Sheikh uh, Ibn Abidin heeft dat Onderzocht. En hij zei, wat ik adviseer is, zoals is geschreven in het boek As-Siraj, over zegen islam, is dat je je bidt doher. Dus de einde van doher is, uh, als, de, als de schaduw één keer de lengte is van de gemeten object, Plus de schaduw van de zwaar. Maar je bent dan niet de asr gelijk. Maar de asr bent je pas als de schaduw twee keer de gemeten object is. Plus 20 centimeter. Dat is de veiligste methode om te hanteren. Begrijpen jullie dat? Alhamdulillah. Oh, want dan... Uh, een beetje de beide gebeden op hun tijd. Maar wat je ziet vandaag de dag, de praktijk van de meeste mensen van de Ahnef, is dat zij gewoon bidden zoals andere uh, met de Gewoon kwad voor zes bijvoorbeeld niet. En uh, in de meeste moskeeën hebben ze ook de tijd, bepaalde moskeeën niet, die bidden heb ik gezien, bijvoorbeeld in Amsterdam-West, één moskee, Pakistanse moskee, die bidden gewoon volgens de mening van imam Abu Hanifa. En als je die uh, adhan-programma's hebt, kun je ook meestal Hanafi-method kiezen, of de drie, uh, de methode van de drie Madajid dus het ligt aan jezelf wat jij wat jij liever doet ja maar want alle de, de tweede meningen zijn sterk maar de fatwa zoals deze geleden zeggen is op de mening van imam abu, uh, van imam abu yusuf en imam muhammad dus gewoon net zoals de overige meteen maar dat verschilt er zijn twee groepen uh, die, die beide een andere mening steunen. En hij zegt uh, Dus de tijd hebben we Fajr tijd ook Salat al salat salat asr Wanneer begint Salat al Dat heeft te maken met de Meningsverschil die ik net heb genoemd Maar De einde van Salat al Daar is over niet verschil in ieder geval En dat is als de zon ondergaat dus zodra de zon onder is gegaan je ziet de zon niet meer is de tijd voorbij voor salat al asr dus net voordat de zon ondergaat is de tijd voorbij dat je dat weet en de begintijd van salat al maghrib is als de zon onder is gegaan en de einde van salat al maghrib zolang de Shafak dus zodra de Shefah verdwenen is, is Salat de Maghrib beëindigd. En wat is Shefah? Is die rode de schemering. Rode schemering die je ziet. Als het mooi weer is, is het niet bewolkt. Is helder weer. Heldere hemel. En dan is het uh, Maghrib. Zon is onder. Dan zie je nog een rode gloed. Ja? Op de schemering. Zodra die rode gloed weggaat. Is salaat de Maghreb voorbij? En? begint salat salaat de shafaq is die rode gloed. Dit is de mening van imam Abu Yusuf en imam Muhammad. Imam Abu Hanifa zegt nee, de shafaq is de witte gloed. Meestal bij de rode schemering zie je een witte gloed erboven. Die gaat veel later weg, die witte gloed, dan de rode. Dus het duurt langer bij imam Abu Hanifa. Bij imam Muhammad en Abu Yusuf gaat Maghrib wat sneller voorbij. Maar er is ook een mening over, over imam Abu Hanifa die overeenkomt met de mening van de twee studenten. En daarop is de fetwa. Dus wat is de fetwa? De geleerden hebben uh, onderzoek gedaan en zeggen de fetwa is volgens de mening van imam Abu Yusuf en imam Mohammed. En het is een overlevering over imam Abu Hanifa. Zoals in het boek. Het diraya Al-Mujmah, Al-Riwayat, al al En al Manzuma Is overgeleefd dat Imam Abu Hanif zijn mening terug heeft genomen En de mening van de twee studenten heeft gesteund Want hij kwam erachter dat de meeste sahaba shafak hebben uitgelegd als de rode schemering en dit is de fatwa positie. En imam al-Mahbubi in Sadr Sharia hebben deze mening ook gesteund. Maar andere geleden hebben toch de oude mening gesteund van imam Abu Hanifa. Maar I Ibn Abidin heeft gezegd, heeft gezegd de sterkste mening en de praktijk van de mens vandaag de dag over de meeste landen is... Op de mening van imam Abu Yusuf en imam Mohammed. En dus de maghrib begint zonsondergang en eindigt als de rode schemering verdwenen is. Uh, en dan hebben we nog. Uh, wanneer begint Salat al Isha? Salat al Isha begint gelijk als de rode schemering verdwijnt. En dit is volgens imam Abu Yusuf en imam Mohammed. Uh, dat heeft te maken met wanneer beëindigt salat al-Isha. Wanneer is salat al-Isha klaar. En dat is zolang de fajr niet te zien is. Dus er is geen dageraad. Dus net voordat de dageraad te zien is. en de gelijf die ik noemde tussen imam Abu Yusuf en imam Mohammed omtrent Salat al Isha heeft meer te maken met Salat al-Witr uh, De begintijd van Salat al-Witr is na de Isha en dit is bij uh, de twee studenten en imam Abu Hanifa zegt de tijd van Witr is de tijd van Isha alleen Witr kun je doen in uh, volgorde moet je doen op volgorde, dus eerst Isha dus je kan niet eerst witter bidden dus de tijd van Isha is ingegaan en dan bid je eerst witter en dan pas Isha is niet geldig bij imam Abu Hanifa en daarna zeggen ze en dat is heel belangrijk voor ons zeggen diegene die in een plek woont Waar gebedstijd, dus van Isaac, niet komt, het, het komt niet, die hoeft niet te bidden. Bijvoorbeeld hier in Nederland en uh, alle landen in onze positie, zoals uh, UK, Verenigde Sta uh, Verenigde Koninkrijk, en naar boven, dus uh, Scandinavië en zo vanaf half mei. Tot volgens mij half september. Uh, Salat al Isha. De tijd daarvan komt niet. Dat houdt in. Dus de zon gaat onder. En dan heb je die rode schemering. Die blijft totdat. Salat al Fajr aanbreekt. Dus die rode schemering. Die verdwijnt gewoon niet. Als het niet bevolkt is, het is helder, weer dat verdwijnt gewoon niet. En uh, de vroegere geleerden, de AHNEV, ze hebben een vraag, een vraag gekregen vanuit Bulgaria, niet Bulgarije van nu, maar Bulgaria in Mongolië, Azië, Groot-Azië, daar in, de noord, in het noorden, ze hebben een vraag gestuurd aan een van de geleden in die tijd. Ze zeiden. Salat al Isha, het breekt niet aan in ons gebied. Dus die schemering, die rode schemering, die verdwijnt niet. Wat moeten we doen? Toen hebben een groep geleerden, een hnaf geleden, gezegd. Zodra die tijd niet aanbreekt, dan hoef je het ook niet te bidden. Want, de, wanneer wordt het verplicht op jou om te bidden? Zodra die tijd aanbreekt. Maar als de tijd niet aanbreekt, dat betekent dat jij het niet hoeft te bidden. Precies, bijvoorbeeld in de maand met als iemand geen water heeft. En hij kan ook geen theamom doen. Ja. Hij zit vast. Of hij is in een plek waar hij geen theamom kan doen. Ibn Malik heeft gezegd. Dan hoeft hij niet te bidden. Want Allah heeft hem opgedragen. En zijn profeet om te bidden. Als hij hudu kan doen. Als hij geen hudu kan doen. Dan is hij niet opgedragen. En bij de voorwaarden van het gebed is bijvoorbeeld dat je water hebt om te doen of om grond of andere stoffen om te te doen. Zolang je dat niet hebt, kun je niet bidden, want ook al zou je bidden is het toch ongeldig. Precies dat hebben een groep van de ahnaaf geleden gezegd. Andere ahnaaf geleden hebben gezegd, nee je moet gewoon bidden voor de zekerheid. En dat is de mening die nu gevolgd wordt door de meeste hanaf geleden. Maar veel mensen weten dit niet en ik weet zeker dat jullie dat ook niet wisten. Uh, omdat de mensen de hanafi is gewoon een, een beetje onbekende methep voor de meeste mensen in Nederland. en dit uh, is weer een bewijs dat uh, dat, er, uh, dat het niet altijd zwart-wit is in de serie en dat niet iedereen iedereen doet alsof het allemaal uh, heel duidelijk is maar uh, niet in alle zaken is er ijma en er is gilaf en het is een geldige gilaf maar uh, voor uh, voor jullie, voor de ahnaf, mijn advies is, je kan gewoon Jum'ah Isha' bidden voor de zekerheid. Maar je moet weten, die tijd is er niet. Dat zeggen ook de wetenschappers. Ze zeggen, de schemering gaat niet weg in de zomer. Oké, okay, en dan gaat hij over de aangeladen tijd. Hij zegt, het is hebben om isfar te doen als je soms gebed gaat. Uh, verrichten uh, is waar is dat je bid en er is een licht je ziet elkaar. als je naar iemand kijkt dan zie je zijn gezicht dan weet je wie het gaat uh, wie het is bijvoorbeeld in de medici met het moet je juist bidden gelijk als de vijzer als we merken dat vijzer is gelijk bidden en dan is het nog heel donker en uh, in mijn medic heeft die hadith gebruikt van dat uh, de vrouwen, als ze weggingen, herkenden ze elkaar niet, omdat het zo donker was. Die herkenden ze niet. Of ze herkenden elkaar ook niet. Maar de ahnaf en de geleden van Kufa, die zeggen, uh, het is juist aangeladen om te bidden als het een beetje licht is. Niet, niet een beetje licht, dus dat de zon naar boven is, nee, dan is het tijd voorbij. Maar als de dag laat al wat langer duurt. En dat het al een beetje wat meer licht is. En uh, zij gebruiken de hadith dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Asfiru bil Fajr, fa أعظم u lil Bid de Fajr, als er wat licht is, want dat verdubbelt de beloning. Is overgeleverd door Imam Tirmidhi. En Imam Tirmidhi heeft over deze hadith gezegd: hadithun sahih. En isfar is ida'a dat verlichting is. En hij geeft een uitleg. Hij zegt asfal al fajr ida'a da'a wa asfal al salat ida sallaha fil isfar. Het boek misbaah. Uh, dus asfar al fajr als wat licht is. En als een man asfal al als hij het gebed bidt terwijl er wat verlichting is. Door de dag gaat En hij zegt de, de precieze tijd om dat te doen is dat uh, als hij zou bidden met Tarteel Tarteel dus een beetje rustig bidden, rustig reciteren, ongeveer 60 tot 40 versen, rustig reciteren. Dus je bent je bid twee rak uit van soep, uh, rustig uh, 40 of 60 uh, versen per op een rustige manier en als je dan in gebed ongeldig zou zijn dan zou je dat nog een keer kunnen doen en dat je dan nog binnen de tijd bent. Dat is de uh, vaste limiet. Dit geldt voor de mannen zegt hij. Maar de vrouwen, het is aangelaten voor hen om te bidden als het donker is. al Dus als het nog wat donkerder is dan wat later. Dus precies na, na de dageraad. Als het dageraad aanbreekt precies dan bidden. Dit gaat voor de vrouwen. Maar de mannen kunnen wat wachten totdat het is waar is. Is dat duidelijk? Want het bedekt de vrouw. Die duister die, die, die er dan is die bedekt de vrouw en uh, buiten de buiten somgebed moeten de vrouwen juist wachten totdat de mannen uh, weg zijn van de moskee en dan pas zij eruit gaan oké okay, in de zomer is het mustahab om de dochter wat later te bidden dus dat het zo uh, cool is, dat je gewoon uh, Dus in tijden, dat het zo warm is, dat je gewoon nu wordt genoodzaakt om alleen in de schaduw te lopen. En uh, het is mustahab van de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd Abridu uh, bi duhri fa inna siddata al cool harri min jahannam Bid, koel af met uh, het duhrig bed, want hete ja het golf is van de adem van de hel overgeleverd door Imam Bukhari dus je moet afkoelen met de dochter, dus dat betekent dat je hem wat later bidt en dit geldt voor diegene die alleen bidt of diegene die in jamaa bidt en dit geldt of je nou in een land bent waar het heet is of in landen waar het niet zo heet is ja ook, uh, ook al een beetje in Zwitserland uh, Zweden bedoel ik en dat het dan nog koud is misschien 2 graden maar het is zomer en is het, het golf ergens anders dan is het aangeraden dus het gaat niet alleen voor de plekken waar het, het golf is En het is hebben om in de winter en herfst om de dochter uh, vroeg te bidden. Dit geldt ook voor de lente. Zoals in de boek Al-Imdad en Mujmah Riwayat. En het is altijd hebben om de asr wat later te bidden. Om zo de mensen de kans te geven om nog Nawafil te kunnen bidden. Want Nawafila bidden. Nadat je salat al asr hebt gebeden, is makro. Zolang, dus je mag niet de asr uitstellen tot, uh, totdat de zon, uh, de kleur daarvan verandert. En wanneer is dat? Dus zodra je naar de zon kan kijken en je krijgt geen oogpijn of je gaat niet van die lichten zien. Dan, uh, dus, voordat, vo, dus voordat je naar de zon kan kijken, moet je de al hebben gebeden. Je mag het niet uitstellen totdat de kleur van de zon verandert. Waardoor je gewoon makkelijk naar de zon lichaam kan kijken. Zie het boek Al-Hidayah. En het is Mustahab om de Maghrib vroeg te bidden. Dus uh, even wachten. Uh, uh, drie verse registreren, zolang dat je drie verse kan registreren, ik ga maar bidden. Ja, dus uh, in de Hanafi medhab en de je met hem is het niet zo dat je nog sunnah kan bidden en nog kan zitten wachten op de mensen, nee, je doet adhan en daarna wacht je zolang je uh, drie verse kan registreren en dan gelijk maar en daarna bidden. Wat bedoel je eigenlijk? Dat is als ze naar een moskee gaan. Oh, is vraag van, uh, ja, dat geldt, ja, bij ook uh, als je thuis bent. Ja, als ze naar de moskee gaan, ja. Want hij zei van de redenen is dat het hun meer bedekt. Maar ja, dan krijg je de vraag van... Uh, Moeten ze jamaa bidden? Of hoe zit dat? Gaat je? Ja? Want ja. Het is makro in jullie hebben. Makro Tahrimi. Het is haram op zich. Om uh, de vrouwen jamaa bidden. En het is ook aangeraden... Om -Isha, dus het Isha gebed uit te stellen tot voor een derde van de, dus de avond en de nacht bij elkaar, een derde door de drie delen. De eerste, eerste een derde deel, dus net daarvoor moet je de Isha al hebben gebeden. Dit geldt als het niet bevolkt is. Maar als het bevolkt is dan moet je Isha uh, niet uitstellen. Maar gewoon vroeg bidden. En het is aangeraden uh, om de witte gebed uit te stellen. Voor diegene die de nachtgebed verricht. Dus die Qiyam doet. En die vertrouwt en weet van zichzelf dat hij op tijd wakker wordt en de witter op tijd kan bidden. Dus, het is aangeladen voor zo'n persoon om Witter uit te stellen tot net voor het Fajr. Maar als hij, eh, niet, eh, hij weet van zichzelf dat hij niet wakker wordt of hij twijfelt, dan is het aan Mustahab voor hem om Witter te bidden, eh, dus naar Isha en niet uit te stellen. Want de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: diegene die vreest dat hij niet. ...in de nacht wakker wordt om te bidden, dan moet hij witer bidden voordat hij gaat slapen. En diegene die uh, denkt het wel aan te kunnen, dus dat hij Qiyam Leer zal doen of dat hij laat in de nacht wakker wordt, net voor fajr, dan kan hij ze witer uitstellen. Want de gebed van de nacht wordt getuigd door de engelen of geleverd door imam moslim. En hierbij beëindigen we de paragraaf tijden van de gebed en volgende paragraaf volgende les wordt over adhan in iqama. Subhan Rabbi karabbi lizat ya ma yasifoon wa salamun al musalin walhamdulillahi rabbil alaamin.